De hele nacht had een van de dwergen op de uitkijk gestaan. Maar toen de ochtend aanbrak hadden ze geen enkel teken van gevaar gezien of gehoord. Toch verschenen er steeds meer vogels. Bij zwermen kwamen ze uit het zuiden aanvliegen. En de kraaien die nog in de buurt van de berg woonden cirkelden dan onophoudelijk krijsend boven rond. Er is iets vreemds aan de hand. De tijd voor de herfsttrek is voorbij. Hele zwermen zijn het. Daar in de verte zijn ook veel aasvogels. Alsof er een veldslag op handen is, lijkt het wel. Oké, okay, kijk nou eens. Die lijster. Dat is toch dezelfde als die bij de ingang? Die is er dan goed vanaf gekomen toen Smaug de bergwand vernietigde. Hij is weer vlakbij komen zitten. Ik geloof dat hij ons iets probeert te vertellen. Maar ik kan de taal van dit soort vogels niet volgen. Kun jij er uit worden, Bilbo? Nou, nee, balen, niet zo goed. Mij schijnt erg opgewonden. Ik wou maar dat het een raaf was. Er bestond vroeger een grote vriendschap tussen raven en het volk van Tror. Ze brachten ons vaak geheim nieuws en werden dan beloond met de fonkelende voorwerpen die ze graag in hun nesten verbergen. Ik heb vele van de raven van de rotsen gekend toen ik een knaap was. Deze hoogte werd eens de ravenheuvel genoemd, omdat er een wijs en beroemd paar was, de oude kark en zijn vrouw, die hier boven het wachtlokaal woonden. De lijsten verdween alweer. Ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Wat bedoel je, Balin? Nou, we staan bij hem dan niet. Ik ben er zeker van dat de vogel ons wel verstaat. Kijk, hij komt alweer terug. Er is nog een vogel bij hem. Een hele oude lijkt wel. Een raaf. Torin, het lijkt... Hij wil wat zeggen. O, oh, Torin. zoon van Trein. En Balin, zoon van Fundin. Ik ben Roak, de zoon van Kark. Kark is dood, maar eens heb gij hem goed gekend. Het is 153 jaar geleden sinds ik uit het ei kwam, maar ik ben nooit vergeten wat de vader me heeft geleerd. Nu ben ik het hoofd van de grote haven van de berg. Er zijn grote tijdingen in het zuiden. Sommige zijn vreugdevol voor u. andere zult u minder goed vinden. De vogels verzamelen zich weer tot de berg en tot al. Uit het zuiden en oosten en westen. Want het nieuws schat rond dat Smaug dood is. Dood? Smaug is dood. Smaug? Ja. Ja. Ja, dan zijn wij onnodig bang geweest. Ja, dan is de schat van ons. Stil! Stilte! Stilte! Ja, Vertel Roak, wat is er gebeurd? De lijst. Mogen zijn veren nooit uitvallen. Is hem zien sterven. Hij zag hem vallen in gevecht met de mannen van Escharot Drie nachten geleden. Bij het opkomen van de maan. Een pijl uit de boog van Baard. Uit de stam van Gerion, Trof hem dodelijk in de borsthalte. Zover wat de vreugde betreft. Door in eigenscheld. Gij kunt veilig naar de zalen van uw voorvaderen terugkeren. De gehele schat behoort u toe. ...voor het ogenblik. Maar velen zijn op weg hierheen... ...behalve de vogels. Het nieuws van de dood van de bewaker... ...is al wijd en zijd bekend. En de legende van de schat van Thor... ...is er niet minder om geworden... ...door de overlevering van vele jaren. Velen zijn begerig... naar een aandeel in de buiten. Er is al een leger van elfen onderweg. En bij het meer... mompelen de mensen... Dat hun ellende aan de dwergen te wijten is. Want de meer mensen zijn dakloos en velen zijn gestorven, en smog heeft hun stad verwoest. Ook zij hopen zich schadeloos te stellen uit de schat of geen leven zijt of dood. Als je mijn raad wilt aanhoren, vertrouw dan de meester van de meer mensen niet, maar veiler hem die de draak met zijn boog heeft doodgeschoten. ...waard heet hij... ...van het ras van Dal... ...van de stam van Gerion. Hij is een streng man... ...maar rechtschapen. Wij zouden weer graag... ...vrede zien heersen... ...tussen dwergen... ...en mensen... ...en elfen... Ja. na de lange troosteloosheid. Maar... ...dat zal u op veel goud... ...te staan komen. Ik heb gezegd... ...wij danken u... Roak, ...zoon van Kark... Gij en uw volk zullen niet worden vergeten. Maar van ons goud zullen geen dieven zich iets toe-eigenen. Of de gewelddadigen iets wegnemen zolang wij leven. Als je ons nog meer aan u zou willen verplichten... breng ons dan nieuws over wier naderen. En zend boodschappers met jonge sterke vleugels... naar onze verwanten in de berg om hen van ons zot op de hoogte te stellen. Maar ga nou vooral naar mijn neef Darnie in de ijzerheuvels. Want hij heeft vele goed bewapende krijgers. Vraag hem zich te haasten. Ik zal niet zeggen of dit verzoek goed of slecht is. Maar ik zal hmm. doen wat ik kan. En nu, terug naar de berg. Ja, laat we gaan. Er valt geen tijd te verliezen. En weinig te eten, daar hebben we nu geen tijd voor, Bilbo. Laten we gaan, opzemen. Terug bij de berg gingen ze hard aan het werk om de hoofdingang te versterken... en een nieuw pad te maken dat erheen moest leiden. Er waren volop werktuigen te vinden die de mijnwerkers en graafarbeiders in de oude tijd gebruikt hadden. En in dit soort werkzaamheden waren de dwergen nog altijd bijzonder bedreven. Ondertussen hoorden ze van de raven dat ze nog een adempauze hadden. En terwijl de anderen hun arbeid vervolgden, werden Fili en Kili erop uitgezonden om de overgebleven ponies en de rest van hun voorraden op te sporen. Die twee waren vier dagen onderweg. En tegen die tijd wisten de dwergen dat de gezamenlijke legers van de meermensen en de elfen zich naar de berg spoedden. Maar nu koesterden ze meer hoop omdat ze zich danig hadden verschanst en over voedsel voor tenminste enige weken beschikten. Op een nacht verschenen er plotseling vele lichten als van vuren en toortsen in het zuiden uit de richting van Dal. Het is een licht. Het is een geweldig licht. Daar zullen we weinig tegen in kunnen brengen. Wacht maar tot mijn neef Dain en zijn man ons te hulp komen. Het is... Elf Harpen. Wat kunnen we in spelen? Hij doet maar de lucht. Op. Onzin. Verraderlijke klanken. We kunnen toch ook muziek maken? Wij hebben toch ook harpen? Natuurlijk. Muziek. Laat ze maar horen dat wij niet bang voor ze zijn... Onder de berg, zwart, hoog, verweerd, zetelt de koning als weleer. Het monster snoot, de draak is dood. Wee, al wie tegen hem zich keert. De speer is lang, het zwaard vlijm scherp, pijl vliegensvlug. vlug. De poort is sterk, het hart vat moed bij het zien van goud, geen onrecht treft de dwergen meer. Daar, waar der toverspreuken macht zich samenbalde en de kracht van hamerslagen klonk, daar, in de woonstee van de nacht, aan zilveren ketens regen zij de sterrenbloei, aan kronen rij het drakenvuur. In garnituur werd licht van maan en zon getwijnt. De bergtop is opnieuw weer vrij, o zwervend volk. Door woestenij snel toe, snel toe, hoor onze roep. De vorst in nood uw komst verbijt. Wij roepen over bergen koud, keer terug. Keer terug naar oud, De koning wacht bij poort en gracht, beladen met juwelen en goud. De koning zetelt als weleer. Onder de berg, zwart, hoog, verweerd. Het monster snoot, de draak is dood. Wee al wie tegen hem zich keert. De volgende morgen vroeg zagen ze een compagnie speerdragers de rivier oversteken en door het dal opmarcheren. Ze droegen de groene banier van de elfenkoning... En de blauwe banier van het meer met zich mee. En rukten op tot vlak voor de muur. Wie zijt gij, die gewapend voor de oorlog naar de poorten van Torin, zoon van Train, koning onder de berg komt? Gegroet, Torin! Waarom kruip je hier weg? een de roveren zijn hoog! Wij zijn geen vijanden, en wij verheugen ons dat gij in leven zijt. Wij kwamen hier in de verwachting niemand te zullen aantreffen. Maar nu we elkaar hier hebben ontmoet, is het zaak om een bespreking te houden. Wie zijt gij, en waarover wilt gespreken? spreken? Ik ben Bart en door mijn hand is de draak gesneuveld. De schat ligt u voor het grijpen. Bovendien ben ik de wettige afstammeling van Geryon van Dal. En de schat bevat vele rijkdommen die Smaug vroeger uit zijn zalen en de stad heeft gestolen. Ook heeft Smaug in zijn laatste slag de vorige van mensen van Escarot verwoest. Als dienaar van de meester van de stad vraag ik u te denken aan het verdriet en de ellende van zijn volk. Zij hebben u geholpen in uw nood. En als beloning hebt gij tot dusver slechts verwoesting over hem gebracht. Hoewel zonder twijfel onopzettelijk. De prijs van de goederen en de hulp die wij van de meer mensen hebben ontvangen, zullen wij te zijner tijd eerlijk betalen. Maar wij zullen niets geven, nog niet ter waarde van een brood onder bedreiging met geweld. Zolang er een gewapende strijdmacht voor onze deuren staat, beschouwen wij u als vijanden en dieven. Ga nu heen voor onze pijlen snorren. En als Godnieuw opnieuw met mij wilt spreken, zend dan eerst het elfenleger heen, naar de bossen waar het thuis hoort. Aan dat volk heb ik weinig vriendelijke herinneringen. De elfenkoning is mijn vriend. En hij heeft de mensen van het meer in hun nood geholpen. Hoewel zij geen aanspraak op zijn vriendschap konden doen gelden. Wij zullen u tijd geven... om uw woorden te herroepen. Beraad u nog eens... eer wij terugkeren. Na enige uren stuurde Baard een boodschapper. In de naam van Esgarot en het Woud... wij spreken tot Thorin Trainszoon Eikenschild... die zich de koning onder de berg noemt... en verzoeken hem de aanspraken die zijn gedaan in overweging te nemen... of tot onze vijand te worden verklaard. Hij zal minstens één twaalfde deel van de schat aan Baard geven... ...als degene die de draak verslagen heeft... ...en als erfgenaam van Girion. Van dat deel zal Baard zelf bijdragen aan de hulp voor Escarot. Maar als Thorin de vriendschap en de eer van de omliggende landen zal willen genieten... ...dan dient hij ook iets van zijn eigen deel te geven... ...ten gerieven van de mensen van het meer. Een pijf. Een pijf. De pijl zal duidelijker taal spreken. Toen, nee! Aangezien een pijl uw antwoord is... verklaar ik de berg voor belegerd. Je zult er niet uitheen gaan... voordat gij van uw kant om wapenstilstand... en onderhandelingen verzoekt. Wij zullen de wapens niet tegen u opnemen... maar wij laten u aan uw goud over. U mag dat opeten als gij wilt. De daaropvolgende dagen gingen langzaam en moeizaam voorbij. Velen van de dwergen brachten hun tijd door met het opstapelen en ordenen van de schatten. Thorin sprak herhaaldelijk over de arkensteen van Train en vroeg hen dringend deze in alle hoeken en gaten te zoeken. Van alle kostbaarheden eis ik die voor mezelf op, liet hij weten. En hij dreigde zich op een ieder te wreken die hem zou vinden en achterhouden. Bilbo hoorde deze woorden en vroeg zich af wat er zou gebeuren als de steen gevonden werd. Verstopt in een bundeltje vodden dat hij als kussen gebruikte. Maar toch sprak hij er niet over. Want toen de verveling van de dagen zwaarder begon te wegen, was er een plan in zijn kleine hoofd opgekomen. Op een avond, toen de hemel zwart was en maanloos, haalde hij uit zijn bundel een touw. En ook de arkensteen die in een oude lab was gewikkeld. En klom bovenop de vergansing. Daar was alleen Bombeur die de beurt had om wacht te houden... want de dwergen zetten slechts één wachtpost tegelijk uit. Het is enorm koud. Ik wou dat we hier een vuur hadden zoals in het kamp. Het is binnen warm genoeg. Dat zou ik denken. Maar ik moet hier toch middernacht staan. En na de geschiedenis is alles... Oh, niet dat ik het waag met toren in van mening te verschillen, mogen ze paar steeds langer worden, maar hij is altijd een stijfkop van het werk geweest. Vast niet zo stijf als mijn benen. Ik ben moe van trappen en stenen gangen. Ik zou er wat voor over hebben om gras onder mijn tenen te voelen. En ik om een goede, pittere slok in mijn keel te voelen. En een zacht bed na een goed avondmaal. Daar kan ik je niet aan helpen zolang het beleg voortduurt. Maar als je wilt, zal ik de wacht van je overnemen. Ik heb vannacht helemaal geen slaap. Je bent een goede kerel, meneer Balings. En ik neem je aanbod tang begaan. Als er iets is, maak mij dan het eerst wakker. denk je om? Ga maar. Ik roep je om middernacht. Dan kun jij de volgende wachten wekken. Welterust, dank je. En goede wacht. Zodra Bombeur weg was, deed Bilbo de ring aan zijn vinger... maakte zijn touw vast, liet zich over de muur glijden... en was in het donker verdwenen. Hij had ongeveer vijf uur de tijd. Bombeur zou slapen en het was onwaarschijnlijk... dat een van de anderen buiten op de muur zou komen voor het zijn beurt was... Vlug repte de hobbit zich langs de buitenste wachtposten van de elfen... en bereikte de stroom die hij op een ondiepe plaats moest doorwaarden... om, zoals zijn bedoeling was, bij het kamp te komen. Hij was er bijna toen hij een ronde steen miste... en met een plons in het koude water viel. Nauwelijks was hij de andere oever opgeklauterd... toen er in de duisternis elfen aankwamen met schijnende lantaarns. Dat was geen vis. Er is een spion in de buurt. Verberg je licht. Het zal hem meer van dienst zijn dan ons als het dat vreemde kleine schepsel is dat naar nou men zegt hun dienaar. Een dienaar, moet je horen? <laughs> Maak eens wat licht! Ik ben hier! Wie ben je? Soms die hobbit van de dwergen? Wat voer je uit? Hoe ben je zo ver voorbij onze schildwachten gekomen? Ja, ik ben meneer Bilbo Balings, de metgezel van als jullie het willen weten. Ik ken jullie koning heel goed van gezicht, hoewel hij mij van uiterlijk misschien niet kent. Maar dat is van geen belang. Ik wil vooral Bart spreken. Werkelijk. En waarover dan wel? Waarover? Dat gaat alleen mij aan, mijn waarde elven. Maar als jullie ooit nog uit deze kaphooszommige streek naar jullie eigen bossen willen terugkeren... ...brengen mij dan snel naar een vuur waar ik mij behoorlijk kan drogen. En dan moeten jullie mij zo snel mogelijk met Bart laten spreken. Ik heb er een paar uur de tijd. Kom mee dan. Houd hem goed in de gaten. En zo kwam het dat Bilbo ongeveer twee uur na zijn ontsnapping uit de poort naast een warm vuur voor een grote tent zat. Daar zat ook de drakendoder Bart, die hem nieuwsgierig aanstaarde. Een hobbit in elfenwaterrusting, gedeeltelijk gehuld in een oude deken. Dat was iets nieuws voor hem. Werkelijk, weet u, de toestand is onmogelijk. Persoonlijk ben ik de hele zaak beu. Ik wou dat ik terug was in het westen, in mijn eigen huis, waar lieden redelijker zijn. Maar ja, ik heb een belang bij deze zaak. Eén veertiende deel om precies te zijn, volgens een brief die ik gelukkig bewaard heb. Uh, hoop ik. Let wel een aandeel in de winst, dat besef ik. Persoonlijk ben ik gaande bereid al uw aanspraken zorgvuldig in overweging te nemen... en datgene waar anderen recht op hebben van het totaal af te trekken... alvorens mijn eigen aandeel op deze. Maar Thorin Eikenschild, ik verzeker u dat hij ertoe in staat is om op een berg goud te gaan zitten en te verhongeren, zolang u hier blijft. Laat hem dat dan maar doen. Zo'n dwaas verdient het om te verhongeren. Inderdaad, ik begrijp uw standpunt. Maar vergeet niet dat de winter snel nadert. Het zal niet lang duren voor er sneeuw valt. De bevoorrading zal moeilijk worden, zelfs voor Elfen stel ik mij voor. En bovendien, hebt u niet gehoord van Dain? ...en de dwergen de ijzerheuvels. Hmm? Hij is hier nog in twee dagmarsen vandaan... ...met vijfhonderd vastberaden en ervaren krijgers. Waarom vertel je ons dit? Ben jij je vrienden aan het verraden... ...of zit er iets anders achter? Mijn waarde Bart... ...niet zo haastig... ...niet zo achterdochtig. Ik probeer slechts iedereen moeilijkheden te besparen... ...en zal jullie een voorstel doen. Hmm. Wat horen... U mag het zien. Hier heb ik het. Nee, maar... Dat, dat, dat is iets schitterends. De arkensteen van Train. Het hart van de berg. Ook het hart van Toren. Dit heeft voor hem meer waarde dan een rivier van goud. Ik zal hem u geven... Hij zal u te pas komen bij uw onderhandelingen. Zie hier. Het is werkelijk zo... zoiets zo moois ik heb ik nog nooit gezien. Maar... hoe komt het dat jij hem hebt... en dat je hem weg kunt geven? Eigenlijk is hij niet van mij. Maar ik ben bereid daarvoor... mijn hele aandeel af te staan. Ik mag dan een inbreker zijn. Tenminste, zo noemen ze mij. Al heb ik mij er nooit in gevoeld. Maar ik ben een eerlijke, hoop ik min of meer... In ieder geval ga ik nu terug. En de dwergen kunnen doen met me wat ze willen. Ik hoop dat u er uw voordeel mee kunt doen. Ik ben je zeer dankbaar, Bilbo Balings. Maar ik vrees dat Toren Eikenschild er wel anders over zal denken. Blijf bij ons, raad ik je aan. Want hier zul je als een held worden geëerd. Ik dank u werkelijk heel hartelijk. Maar ik vind dat ik mijn vrienden niet zomaar achterlaten... na alles wat we samen hebben doorgemaakt. En ik heb bovendien beloofd dat ik Bombeur om middernacht zou wekken. Maar ik moet nu echt weg en vlug ook. Het was nog ruim voor middernacht toen Bilbo weer langs het touw omhoog klaterde. Dat hing nog waar hij het had achtergelaten. Hij maakte het touw los, verstopte het... en toen ging hij op de muur zitten en vroeg zich af wat er verder te gebeuren stond. De middernacht wekte hij Bombeur... en rolde zich toen op zijn beurt in zijn hoekje op... zonder naar de dankbetuigingen van het dwerg te luisteren. Weldra was hij vast in slaap... ...dromend van een heerlijk ontbijt van eieren met spek... ...en vergat al zijn zorgen tot de ochtend. De volgende dag naderde een groep van zo'n twintig man. Aan het begin van de smalle weg legden ze de zwaarden en speren neer... ...en kwamen naar de poort toe. Tot hun verbazing zagen de dwergen dat zowel Bart als de elfverkoning bij het gezelschap was. Voor hen uit droeg een oude man... die in een mantel en kap gehuld was... een kist van met ijzer beslagen hout. Heiltoren, zoon van Traijn... ik vraag u... bent u nu nog niet van gedachten veranderd? Mijn gedachten veranderen niet... met het opgaan en ondergaan van enkele zonnen... Zijt ge gekomen om mij nutteloze vragen te stellen? Het elfenleger is nog steeds niet vertrokken, zoals ik heb verzocht. Zolang dat niet is gebeurd, komt ge te vergeefs om met mij te onderhandelen. Is er dan niets waarvoor ge afstand zou doen van een deel van uw goud? Niets dat ik of mijn vrienden te bieden hebben? Wat zoudt ge zeggen van de arkensteen van draai? Huh. Open uw kist. Oude man, en toon hem. Die steen behoorde mijn vader toe en is van mij. Waarom zou ik kopen wat van mij is? Maar hoe zijt gaan dit erfstuk van mijn geslacht gekomen? Als het nodig is zoiets aan dieven te vragen. Wij zijn geen dieven. Wij zullen u uw om teruggeven in ruil voor wat ons toekomt. Hoe zijt eraan gekomen? Ik heb hun de steen gegeven. Jij, jij, jij ellendige hobbit. Jij onderkruipsel van een inbreker. Bij de baard van Durin. Ik wou dat Gandalf hier was. Vervloekt dat hij jou heeft uitgekozen. Mogen zijn baard verschrompelen. En wat jou betreft, ik zal je op de rotsen gooien. Hou op. Je wens is vervuld. Kandalf, de oude man is Kandalf. Hier is Kandalf en geen ogenblik te vroeg daar het schijnt. Als mijn inbreker je niet aanstaat, beschadig hem dan alsjeblieft niet. Zet hem neer en luister eerst naar wat hij te zeggen heeft. Jullie schijnen allemaal samen te spannen. Ik wil nooit meer iets met tovenaars of hun vrienden te maken hebben. Wat heb jij te zeggen, je rattige broed? Lieve, help, lieve, help. Dit is allemaal heel erg vervelend. Misschien herinnert u zich dat u zei dat ik mijn eigen veertiende paard mocht uitzoeken. Misschien heb ik dat wel wat al te letterlijk opgevat. Men heeft mij gezegd dat wij soms beleefder zijn met woorden dan met daden. Maar in ieder geval is er een tijd geweest dat u scheen te vinden dat ik toch wel nuttig was geweest. Rattige broed, heb je ooit... Is dit hele dienstbetoon van u en uw familie dat mij beloofd is, Dorin? Beschouw het maar zo dat ik afstand heb gedaan van mijn aandeel zoals ik zelf wenste. En laat het erbij. Dat zal ik. En ik zal je laten gaan. En hopelijk ontmoeten wij elkaar nooit meer. Ik ben verraad.